7 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Kamerleden van PvdA, SP en Partij voor de Dieren... vinden dat minister Hoekstra KLM moet aanspreken... over piloten die geen inkomstenbelasting betalen. Hoekstra onderhandelt achter de schermen... over miljarden staatssteun aan de luchtvaartmaatschappij... vanwege de coronacrisis. Nieuwsuur meldt dat 350 KLM-piloten in het buitenland wonen. Daardoor ontvangen ze een vrijstelling van 10.000 euro's... op hun inkomstenbelasting. KLM zou die regeling faciliteren. De Kamerleden vinden het moreel niet in de haak... en stellen voorwaarden aan eventuele staatssteun. De coronamaatregelen moeten na 28 april voor jongeren versoepeld worden. Dat zei burgemeester Hubert Bruls... de voorzitter van het Veiligheidsberaad in WNL op zaterdag. Volgens Bruls kun je niet verwachten dat jongeren... en niet naar school gaan, en niet naar de sportclub... en niet naar concerten. Hij vindt de heropening van de scholen een goed idee... Het kabinet besluit hoogstwaarschijnlijk dinsdag of en hoe scholen en kinderdagverblijven na de meivakantie weer open kunnen. Noord-Brabant heeft de rest van Nederland bedankt voor de hulp tijdens de coronacrisis. De Nederlandse corona-uitbraak begon in Brabant en de provincie is het zwaarst getroffen. Toen de intensive cares daar vol lagen werden patiënten overgenomen door ziekenhuizen uit andere provincies. En daar zijn ze in Brabant heel dankbaar voor. Dat zei commissaris van de Koning van de Donk vanmiddag op 3FM. In Limburg is commotie ontstaan over een mogelijk verbod op Erehagen bij uitvaarten. Er ligt een ambtelijk advies om zo'n verbod in te stellen, maar officieel is er nog niets besloten, zegt de veiligheidsregio Zuid-Limburg. Vanochtend vormden tientallen bewoners nog een erehaag bij de uitvaart van een 74-jarige pastoor in het Limburgse banhold. De pastoor overleed aan corona. Volgens L1 hield iedereen zich aan de oproep om gepaste afstand te bewaren. En dan het weer. In het zuiden en midden is het bewolkt met af en toe een bui. In het noorden is het droog. De komende nacht trekt de bewolking weg. Morgen overdag is het zonnig en wordt het opnieuw tussen de 15 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate, Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 I'm like king Star Star Zogin, 여자. Copie, 품격, 여자. 여자. Noen 여자 een vrouw. Iedere 머리 푸는 여자 muggen door. 노출보다 야한 여자 vrouw. Gerecht, 여자 나도 mannelijk. Exposeren 보이지만 Een 때 노는 soort gevoel. Een vrouw. Ik ben een zomer. Een zomer. Een zomer. Een zomer. Een zomer. Zijn pseudo, goed en no, hey, de baan opno, hey, bad 그래, hey. 그래, Op en Star. was. Star. pseudo, hey, I don't baby, baby, not more, John. I dunno be in a could we and Baby, baby, not John, I know what I'm saying oh, oh, oh, oh, oh, Star Ritme, Ritme van ZFM. ZFM. Dat is niet De kruis is een kruis die in de kruis zit, de kruis die de kruis zit, de kruis die in americano Americano, Americano, Americano, Americano, Americano, Americano, Americano, Americano. Temareda, Dagula It's understood.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 In da da da da